Zin in, zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu Goedemorgen Zandvoort. Je weet niet wat je hoort.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 I'm not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 Nog de wensen voor mij begin. I get the summer ring André Hazes uh, is de zomer in de bol. En uh, nou, hier in de studio zit uh, Peter Kramer van uh, Partij Zandvoort. Uh, fan van uh, André? Ja, Carvel, ja, stel stellen. Het is ja? wel gezellig als je een plaatje hoort en je hebt een drankje erbij, toch? Toch? Ook ja, zonder drank, ja. Ja, zeker, <laughs> zeker met het uh, zomerse weer. Uh, ik moet, even moet ik naar nou Wethouder of Peter zeggen? Want laatst zei je. Uh, de... Nou, zeg maar Peter. Zeg maar Peter. Peter. Goed, ja, je bent hier al zo vaak geweest als. Uh,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 de Krocht, uh, Marieschool, uh, Badhuisplein, uh, Entree, uh, Currydex. Uh, ja, uh, Zo'n plan moet tot wasdom komen. Uh, dat moet uh, verder gebracht worden, uh, sommigen, als een stedenbouwkundig plan. Uh, bij andere plannen liggen er bezwaren. Neem uh, bijvoorbeeld uh, een heel klein uh, plan, uh, de reddingspost Zuid. Uh, ja, uh, hoe hard we die mensen ook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 Je hoort ja, alleen is maar... maar de, de S kan je weglaten. Oké, okay, maar um, het, het ene bezwaar na het andere bezwaar stapelt zich op. Ja, maar dat is niet uh, voorstand voor het eigen. Dit is in heel Nederland. Uh, ik heb in Amsterdam niet anders meegemaakt. Uh, de, en het gaat vaak uh, een bezwaar om een bezwaar. En vervolgens uh, zie je ook uh, dat uh, sommige bezwaren ook van tafel gaat uh, als er wat wordt uh, gegeven... Ja, tussen haakjes gegeven. Uh, maar ja, dat is uh, zeg maar de wetgeving en uh, hoe, Zandvoort, hoe, hoe Nederland functioneert op dit moment. Maar het vertraagt natuurlijk ontzettend. Want, um... uh, het is echt. Uh, dat is één. Maar dan heb je ook nog het stikstofproblematiek. Ja, ja, dus zeker. ja, al die twee dingen bij elkaar. Uh, ja, dat belemmert uh, zeg maar de voortgang. Uh. En ik wil niet zeggen dat dat uh, de oorzaak is dat het in Zandvoort allemaal zo lang heeft geduurd. Maar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 Bij de koper Passereel kan je zeg maar Overzeker. Oh, heet het Koper Passereel nog? Het heet nog steeds koper Passereel. Uh, okay, en vorig jaar. Nou ja, De meneer aan de overkant had daar een mooi winkeltje uh, ingericht. En uh, net voordat de druk werd kwamen er twee van die zwarte schermen bij de Kopen ja, nou, Passereel. <laughs> nou, ja, daar was ja, je, je niet blij mee.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 en Kaisers is hier een gedicht zal voorlezen en de wethouder ook even een kort woordje zal spreken. Uh, zal en wie, wie opent? Uh, volgens mij is dat uh, gert jan Bluis. Uh, ja, de okay. burgemeester is afwezig. Ja. Okay. Die heeft diversiteit in zijn uh, portefeuille. portefeuille. Ja. Hij vindt het jammer, mm -hmm. maar hij is, uh, hij is er niet.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 En dat programma heeft hij zelf aangeboden, omdat dat helemaal past binnen het kader van het MeToo-verhaal. En ook binnen de regenboogcommunity is hier natuurlijk sprake van. Het staat open voor iedereen. Kortom, het gaat over iedereen die dit kan overkomen. is niet speciaal voor mensen die het overkomen is, maar wel als je geïnteresseerd bent. Er is ook een expo, Nirosha.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 zeg maar toegestuurd via de e-mail, dus is digitaal. Kom je daarbij en dan heb je vaak, krijg je vaak een bandje. Uh, Zo'n bandje uh, jij nu om... nee, nee, nee, dat is een regenboogbandje. <laughs> die, uh, die kun je kopen bij Pinkpoint uh, okay. in Amsterdam, uh, bij de Westerkerk. Okay. Dus uh, ga daar je gadgets kopen en ja. kom dan uh, lekker in alle kleurigheid uh, naar Pride to the Beach komen. Het mee. gaat een heel uh, uh, bijzonder feest worden. Het gaat een, ja, een bijzonder feest. Ja, B bij, bij, bij plus bijzonder. B ja. bij plus bijzonder. Ja. Ja. Nou. Ah, ja, ik ga daar verder niet over in. <laughs> waarom niet? Nou, dan krijgen we een hele discussie over vrouwen en mannen. En uh, hij en zij en she en dit. Dus, uh, nee, het gaat, erom, het gaat erom dat... Het, het, het is de regenboogcommunity in all zijn diversiteit. Die biedt een feest aan voor Jan en alle man. En Trui en alle vrouw en enzovoort. Sief, en wat ja. er tussenin zit. Dus het gaat erover dat we het feest van de liefde vieren. Dat iedereen kan en mag zijn wie die is. En zo, en zo staat hij ook. Ronald, bedankt.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 The words, and he said, "I suppose you've heard about Louis." When I rushed to the window and I looked outside, and I could hardly believe my eyes, as no machines was parked at is drive. I want to know After 22 races I've been driving up from to Lewis Lewis, where the fuck is Lewis? 22 races waiting for a chance To show him I was faster, to put him on the second place Now I've got to get used to be driving in front of Lewis Lewis, where the fuck is Lewis? We drive together, two boys in a car After an itch deep on a car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 zeggen het af en toe maar gewoon met een lach. Hè? Want ja. nogmaals, die mensen die hebben hier ook recht toe om dit te doen in Nederland. Dus dat is ook prima. Maar het feit dat we mm. op dit moment 37 uit 37 gewonnen hebben... dat zegt denk ik wel genoeg hoe ja, wij is... dit evenement voorbereiden. Dus hey, maar... Sorry, we hadden net uh, Jorik Putz van, uh, van Amsterdam Beach Paradise Hotel uh, uh, uh, aan de lijn. Uh, ja. kom, komen daar nog... Uh, uh, uh, uh, uh, uh,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 door Leuken. Zandvoort te zien rijden. Ja, het is in het verleden zo geweest. Een kennis van mij uh, die heeft een, uh, een avond uh, met uh, James Hunt doorgebracht. Ja. Zij was een vrouwelijke en, en zeer charmante dame. En ja, uh, was... die heeft er enorm mee staan zoenen. <lacht> <lacht> en die James Hunt heeft een brommer geleend. <lacht> die, die ging op een mobiletje door heel Zandvoort heen. Ja. Ja, van kroegje nou, naar kroegje. Het, het, het, dat, die, die, die tijd dat je zo dicht bij de rijders kon komen, hm. die is natuurlijk voorbij. Maar ja. zo'n zo vette hol, is natuurlijk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 om naar nou, artiesten mocht dan niet, maar in de, in de fanzone. Hè, daar hadden we een heel groot podium gepland voor na afloop. Nou, dat mocht allemaal niet doorgaan. En uiteindelijk eh, hebben we ook geleerd, bijvoorbeeld, van het nieuwe begrip. Eh, wij noemen dat in-seat entertainment. Dus ondanks dat jij op je stoeltje op de tribune blijft zitten. hebben we toch gezorgd voor heel veel vertier. Eh, en dat werkte vorig jaar fantastisch. Dat gaf bijvoorbeeld in die arena.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 Dan denk je yes Er is allemaal mee begonnen met Max. Max Verstappen en we gaan hem weer zien bij de Dutch Grand Prix. We hadden net... Robert Overdijk, heel... Oh, Robert Overduik. Mooi gesprek over de voorbereidingen van de GP. En nu aan de telefoon Ernst Brokmeijer. Ernst, uh, hoe is het? Ben je de afgelopen week een beetje doorgekomen? Nou, hoezo? Was er iets bijzonders? <laughs> nou, het was een beetje druk volgens was een bij. beetje En een beetje warm. <laughs> en een beetje warm.